Volgt nu een uitzending van de radio-nieuwsdienst, verzorgd door het DPA. Buitenland, het Midden-Oosten. Volgens wel ingelichte, met de handgegraven bronnen... is in Jemen een bende opgerold... die dromedarissen in de handel bracht met twee bulten. Volgens de islam mag alleen de kameel twee bulten dragen. Gisteren zijn in Jemen in het openbaar... meer dan 200 valse kamelen terechtgesteld. Verder buitenlands nieuws, China, Peking... Het Nederlandse snackbarbedrijf Govis Hoek heeft een contract met de Chinese regering afgesloten om de Chinese muur over de gehele lengte van 2450 kilometer in te richten als automatiek. <lacht> Hoek is vooral gespecialiseerd in kroketten en frikandellen, maar zo zei het directeur van de brand, we zullen ook typische Hollandse lekkernijen als de Mabi-Bamibal en de Lumpia introduceren. Govies krijgt kreeg door deze transactie de langste automatiek van de wereld. Binnenland, Wassenaar. Door een verschrijving heeft een delicatessenzaak in Wassenaar... per ongeluk een enorme zending panda's binnengekregen. We kregen pas Argwan hier toen we ze bij het inpakken probeerden te zouten... al dus eigenaar looien. Ze spartelden enorm tegen en dat zijn we van de pandas niet gewend. Op de vraag van de journalisten of hem de extreem hoge prijs van de zending niet was opgevallen, antwoordde Looien. De prijzen in delicatessenzaken zijn altijd krankjoren, daar valt dus niks uit af te leiden. GELACH. Vooral niet in de omgeving van Wassenaar. De Looijen zal proberen de panda's te slijten aan het naburige dierenpark... waar men er alleen voor voelt als het tegen de prijs van zakjes pinda's gebeurt. GELACH. Sport, Denemarken. Tijdens de wereldkampioenschap in Kopenhagen heeft de Deen Friedrich Eurstedt het werelduurrecord verbroken. Hij deed over het uur precies 59 minuten en 60 seconden. Het weer in het gehele land neemt het weer in betekenis toe. Dit was het nieuws. Maarten van Roosendaal, zanger, liedkunstenaar en theatermaker.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 Luister naar de zomergasten. Mijn naam is Maarten van Roosendaal. Uh, ik moet een beetje uh, uh, haast gaan maken. Ik heb jullie aan het begin beloofd. Uh, in ieder geval, ik zou het over een van mijn drie verslavingen. Dus het, dat ik het niet kan laten om nieuws te doen. Dat hebben we wel een beetje behandeld. Uh, we hebben het ook over kleinkunst gehad. Nou, daar hebben jullie net weer met Ikipop natuurlijk weer een, een geweldig uh, voorbeeld van gehoord, om nog heel eventjes uit te leggen. Uh, uh, in Nederland heet dit. Uh, uh, uh, kleinkunst als Lou Reed of Iggy Pop of Bob Dylan... of dus dat soort schrijvers hier geboren zouden zijn... zou dat kleinkunst genoemd worden. Dat men mijn werk kleinkunst noemt, vind ik dus helemaal niet erg... hoe denigrerend het ook klinkt. Op het moment dat de muziek de tekst gaat ondersteunen... Uh, heet dat nou eenmaal kleinkunst. Op het moment dat uh, de zanger of zangeres uh, met de muziek meezingt... Uh, heet dat amusementsmuziek. Uh, dat is ongeveer het, uh, het verschil. Dus een geweldige collega van mij, Iggy Pop. Ik uh, had deze muziek op dit moment wel goed gepland. Want dit was toen dat ik draaide toen ik zo'n uh, ongeveer 24 jaar oud was... en in kraakbanden woonde. Maar ik ben in mijn chronologie van mijn verhaal... want ik heb jullie beloofd dat ik zou beginnen bij mijn geboorte... en zou eindigen bij mijn sterven. en dat ik een fantastische sterfscène uh, voor jullie in petto heb. Maar die, die, die, is, die komt ook echt hoor. Maar daar moet ik nu wel een beetje opschieten... want ik ben gebleven bij toen ik zes was. Uh, uh, en uh, met meneer Admiraal en dergelijke de, van de Vivo. Nou, de mensen die later in. Ik ga het niet nog een keer uitleggen, maar dan red ik het helemaal niet meer. Ik heb uh, natuurlijk van mijn zesde tot mijn twaalfde op de lagere school gezeten. Uh, in die tijd, uh, en dat moet ik gewoon even, dat moet ik gewoon noemen als ik het over mijn leven heb, was mijn beste vriendje Johan, waarmee ik uh, zo van mijn zevende tot mijn twaalfde. Uh, voornamelijk gevoetbal te heb. Ge, nou, echt, we zagen elkaar uh, uh, bijna altijd. Hij zat gek genoeg, ook nog wel op een andere school. Was ook één jaar jonger dan ik. Dus ik. ik misschien dat het achteraf ook een soort kleiner broertje van me was, of zo, die ik natuurlijk zelf niet heb omdat ik de jongste ben. Uh, in ieder geval was het uh, liefde van die hele lieve kleine jongetjesliefde. Uh, ik heb daar ook over geschreven... en ik moet een beetje, beetje opschieten. Het is een beetje onbarmhartig om te zeggen, maar... toen ik twaalf was en Johan 11 is Johan onder een auto gereden... Uh, en is doodgegaan. Dat was Ransi Jaffi van mij uh, een enorm hoogtepunt... en heeft mijn wereld veranderd. Jullie kunnen je voorstellen dat... Uh, uh, als je vriendje onder een auto rijdt en sterft... dat dat... Uh, uh, nou je kan het een hoogtepunt of een dieptepunt noemen. Het, is, het heeft in ieder geval mijn leven... Uh, voorgoed... Uh, uh, veranderd. Het was uh, afschuwelijk, wat ook afschuwelijk was. Ik was toen twaalf, dus ik ging net van de lagere school... Uh, naar, in mijn geval, het gymnasium toe. Uh, dus moest daar uh, allemaal nieuwe vriendjes gaan maken. En dat, dat heb ik altijd in het begin als een soort verraad gezien. Omdat ik daarmee dacht dat ik Johan in de steek zou laten. Dat ik, uh, dus ik vond het... terwijl Ik heb het op het gymnasium ook heel fijn gehad, hoor. Maar ik heb het sindsdien misschien altijd toch moeilijker gevonden om me echt aan iemand te binden. Uh, ja, nou, ik, ik laten we niet helemaal psychologie van de koude grond. Wat er in ieder geval gebeurde, dus toen ik een jaar of veertien was... Uh, trok ik het niet meer. Uh, dat werd gediagnosticeerd als een virusinfectie. Ik denk dat... Uh, als ik in deze tijd had geleefd... is dat het gediagnosticeerd zou zijn als een soort burn-out. In ieder geval trok ik het niet meer. Ik had de hele tijd lichte verhogingen, een soort vijfelachtige klachten. Enorme concentratieproblemen. Dus dat had helemaal geen zin meer om naar school te gaan. Dus ik heb uh, zo'n anderhalf jaar voornamelijk uh, thuis gezeten. Uh, mijn ouders werkten toen uh, allebei. Dus mijn vader nog steeds in sint en Mijn moeder was toen, werkte toen bij de FIOM... voor een bureau voor uh, aanstaande de ouders. Ehm... Uh, uh, wat ik eigenlijk wel prettig vond, want bij ons thuis stond een piano. En speelde ik op mijn derde voor mevrouw Keeman nog op een lullig gitaartje. Uh, uh, ik heb toen in die anderhalf jaar, twee jaar, heb ik eigenlijk, eigenlijk alleen maar piano gespeeld. En daar uh, uh, pluk ik tot op de dag van vandaag nog de, de vruchten van. Uh, uh, wat ik in het begin al vertelde is: ik heb mijn hele leven nooit iets anders gedaan dan dit. Ik ervaar mijn werk dus ook helemaal niet als werk. Dat is gewoon wat ik ben. Zoals ik op mijn derde optrad voor mevrouw Keeman... Uh, dus op mijn veertiende, toen ik uh, ziekig was... ook alleen maar piano speelde en zong. Uh, ja, dat doe ik gewoon nog steeds. En het is heel fijn dat mensen me daar geld voor willen geven. Uh, uh, nou, daar ga ik niet weer beginnen overal bezelfsgaan... maar ik ben blij dat ik... Uh, uh, uh, in een, uh, mezelf ook in een traditie heb kunnen plaatsen in die kleinkunsttraditie van Nederland. Dus wat ik vertelde bij met, met het Heimweer van de Hemel, dat ik werk vanuit de traditie van Bram van Meulen, vanuit Ramse Shafie, vanuit uh, Cornelis Vreeswijk, uh, om er maar een paar te noemen. Wat zo geinig is, is dat ik ik ben nu vijftig en het blijkt dus dat ik nu ook gewoon een rimpeling ben in dat hele meer van die kleinkunst, uh, dat er uh, uh, ook natuurlijk uh, weer allemaal mensen die traditie ook weer uh, doorzetten. Ik wil heel graag iets laten horen van een, van een, van een uh, ja, nieuwe groep. Ze zijn al een tijdje bezig, maar het zijn allemaal jonge gasten... zo tussen de twintig en de dertig, schat ik. Uh, uh, uh, uh, die, daar, die, ja, die ook weer vanuit diezelfde traditie werken... Uh, het gaat om Circus Treurdier. Ik ben echt groot fan van hun. Het is een, het is een grote groep. Uh, ik wil jullie een lied laten horen. Uh, dat is geschreven en gezongen door uh, Jan Paul Buis. Het is uh, een van de leukste dingen die ik in jaren gehoord heb. Ik vind het ook echt een erg goed lied. Uh, dit is dus uh, uh, uh, weer de nieuwe generatie, zou ik maar zeggen. Waarom bestaat er geen kinderkroeg? Waar kinderen kunnen drinken, en waar kinderen dronken zijn. Waarom bestaat er geen kinderkroeg? Waar kinderen. Zorgeloos dronken zijn Thuis zit Annelies op de grond Over haar leven te denken Ze wou dat er een kroeg bestond Waar ze haar drank mocht te schenken Waarom bestaat er geen kinderkroeg Waar kinderen kunnen lachen en ze vrolijk en dronken zijn. Waarom bestaat er geen kinderkroeg? Waar jongetjes kunnen fluten met de meisjes die dronken zijn. Zijn schoolmelk te drinken Bobby wou dat hij dronken was En met zijn vriendjes kon klinken Waarom bestaat er geen kinderkroeg Waar kinderen kunnen proosten een leven lang dronken zijn, een leven lang kind te zijn. Heb ze vooraf? Vissen, tomatensoep soep, tomaten, soep, eieren, bouillon, soep. Huh? Ze slakken met knoflook, en wijn. Vindt ze champignons in wijn? Ja, knoflook. dit is natuurlijk ook heel erg leuk. Ja, maar ik knoflook, wil boven, eigenlijk. Ja, maar kijk ik aan, eerder kijk ik aan. Echt, dit is nou ook zo meestelijk. Om even terug te komen op, uh, op uh, satire en meneer Donner: het, uh, het uh, volgende. De druppel holt de steen uit. Niet met geweld. Maar door gestaag te drukken. Nou ben ik benieuwd of, uh, of Hans Theo en Pieter Bouwman. Uh, uh, uh, een druppel mogen, mogen, mogen leggen. Wat ontzettend lief. Hè? Kijk, nou, nou heb ik het naar mijn zin. Want nu zie ik hier door het ramen heen op en allemaal mensen. En nou komt bij hun het stal mij de oren. Dus nou zit, nou zit ik gewoon heel rustig te kijken. Uh, ja, hè, daar komt hij, hè, Erik. Ja, graag, graag, graag, graag. De mannen van de radio. Rupert, ja. jij hebt een, een plant gevonden. Ja, dat is inderdaad helemaal juist wat en die, ik aan nou Ja, die was bijna helemaal dood, hè? Ja, die, was, ja, die stond er zo heel nullig, verpieterd mijn Kapot en droog. Kapot en droog, nog maar één of twee blaadjes eraan. En je hebt hem mee naar huis genomen? Ik heb hem mee naar huis genomen. En je over de plant ontfermd? Ja, ik had eigenlijk zoiets van, nou weet je wat, jongen... als niemand jou wil, dan ben ik jou wel. En hier hm? neem ik jou mee naar huis en ga ik jou lekker maten geven... en pokkel ja. en griezel en wat het ook heet maken. Niks is mij te duur voor jou. Ja. Heb ik tegen die plant gezegd. Heeft de plant uh, zijn dankbaarheid betoond? Nee, absoluut niet. Nee? De plant is eigenlijk uh, vanaf het begin gaan begonnen eigenlijk met uh, ja, mij te sarren.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 Dan moet ik gewoon niet zeggen dat ik alle andere planten ook zo vind. Nee. Maar ja, het gekke is dat eigenlijk sindsdien alle andere planten precies hetzelfde met mij doen. Alsof het zich rond heeft vervallen. Ja, ja, het is blijkbaar een afspraak. Inmiddels ben je uit het huis gezet door je plant? Ja, mijn plant heeft gezegd: heeft, op een gegeven moment kwam ik thuis van een avondje. Ja, je gaat ook wel eens wat drinken. Ik kwam thuis stonden al mijn spullen en koffers op de stoep. Met een briefje erbij, op, oprolt stond erop. Dat is de alles plant. wat erop stond? Dat is alles wat erop stond. Oprolt de plant. De plant. Hij moest verschrikkelijk pijn gedaan hebben. Ja, nee, vreselijk pijn hij natuurlijk. Hij had de vervangen. Ik kon er niet meer in ook. Je kon er niet meer in? Ik kon er niet meer in. Hij had de sloten vervangen. Hij had de vervangen. En stond bij het ruim stond hij lachend te zwaaien. Met jouw aan. bril op? Met mijn bril een op. identieke bril. En, nou, ik weet niet waar hij hem vandaan had. Het was een identieke bril. Echt waar. Zelfde sterkte Dat sterk toch? Zelfde sterkte had hij ook nog. En, stond, uh, en ik probeerde met die koffers weg te komen, maar het waren ontzettend veel spullen natuurlijk. Ja, maar hij, hij telefoneert nog steeds op jouw naam, hè? Ja, hij, alle rekeningen stuurt hij naar mij toe. En die, die moet jij dan betalen? Ja, die moet ik betalen, want ik hoef dus niet aan te komen bij het Gmb en te zeggen van luister, er is een die daarin. Dan lachen ze mijn stralen uit, zei je ook al. Die lachen hem ook stralen uit. En zo gaat het overal, bij de PTT, bij de Gmb... Met de huisbaas. Dus, ja, ik zit eigenlijk... Ja, ik heb begrepen dat zo goder dan uh, mensen in jouw huis binnenkomen of willen. Oh, dan... Dan is het, uh, dan is het uh, vermoorde onschuld. De vermoorde onschuld. staat die doodstil in een hoekje en doodgewone plantenwezen. En dan zeg ik, ja, deze. En dan zeg die heeft een bril op. En dan zeggen die mensen, oh, wat bril? Nou, ik zie nergens geen nee, bril. Dan kan ik die bril ook niet vinden. Hè. Dan heeft hij verstopt verstompt in de poort. Ja, nou, weet ik het. Weet ik wat hij dat ding laat. Maar ze hebben nu die koude kont gekeerd of die bril, die staat erop. Ja, en dat is vreselijk hoor. Dat moet zijn. Ja, dat is afschuwelijk, ja. Zijn er nou plannen? Ben je, ben je... Ik heb geen idee, want uh, ik, ik, ik leef dus nu op straat. Hmm. En uh, ja, die planten is blijkbaar één groot ja, complot of zoiets. Eigenlijk heb de, de, de plant heeft eigenlijk jouw plaats ingenomen. Jij hebt eigenlijk de, de, de plaats van de plant ingenomen. Ja, zo komt het eigenlijk op neer. Alleen, alleen de planten accepteren mij niet. Want als ik dan inderdaad tussen de struiken ga staan in het Vondelpark, want ik denk ook, ja, ik moet ook iets. dan word ik daardoor je struiken er ook uitgeschopt. Huh? Ja, die moet ook niks van me hebben. Wat is dat toch? Ja, die hebben allemaal zo'n bril op. Echt maar? Ik weet niet waar ze vandaan. Identieke bril. Het op haar. Uh, op het moment dat jij een nieuwe bril gaat kopen... en je komt er oh, van al terug... Waar hebben ze ook zo in? Maakt ze niks uit. Ongenoffelijk. Ja, nee, nee. Die kijken niet mijn kleintje joh. Nou, uh, ik, ik, ik wens je ontzettend veel sterker. Ja, ik ook. En als er weer ontwikkelingen zijn, dan hopen ik je graag nog een keer terug. Nou, dan kom ik ook zeker terug. Ja, mannen van de radio. Ik moet nu echt gaan opschieten. Ik heb jullie beloofd. Uh, kijk, die geboorte, dat is gedekt. Ik zou mijn hele leven doorgaan tot aan mijn sterven aan toe. En, ik, en die, die, die sterfzijnde is gewoon spectaculair. Uh, uh, en, en, en bovendien natuurlijk mijn uh, internationale doorbraak. Ik zit nog maar in 1976. Ik ben nog maar 14. Ik had het over piano spelen. Die kleinkunst laat ik gewoon eventjes voor wat het is. Uh, uh, in 1976 was ik 14. Dat is ongeveer het moment, en gaat, dan begint mijn verslaving, die nieuwsverslaving... En toen rookte ik nog niet, ik dronk nog niet. Maar toen begon ik wel met kranten te lezen. Tot mijn spijt, tot mijn spijt, tot mijn grote spijt. Uh, wat toen, ik geloof dat de oliecrisis was net voorbij... en volgens mij was Joop de Nijl nog... wat toen uh, ontzettend belangrijk was, en dat klinkt misschien heel gek... Uh, maar wat we toen allemaal moesten, was uh, bezuinigen. Dat was in 1976. Nou, dat moest wel echt uh, bezuinigd worden... Moet je nou eens horen, dat is dus 36 jaar geleden. Ik zit al 36 jaar te luisteren naar mensen die tegen mij zeggen dat we moeten bezuinigen. Volgens mij, als je nou 36 jaar nog niet weet hoe je moet bezuinigen, dan moet je toch maar eens wat anders bedenken. Dat we nou straks weer bij die verkiezingen moeten gaan luisteren naar dat we moeten bezuinigen. En dat dat iemand gaat zeggen, nee dat moet je aan onze partij overlaten. De VVD, het CDA, Partij van de RBD, ze, zetten, ze, zitten, ze zitten al 36 jaar aan mijn kop te zeiken dat, dat, dat ze zo nodig uh, moeten, moeten bezuinigen. Nou, ga dan een keer bezuinigen. Of het liefste hou er anders. Het, wat is er? De, het is bekend dat die Lubbers die kon ook heel erg goed bezuinigen. Dat na 12 jaar uh, bleek gewoon uh, het begrotingstekort net zo groot te zijn als, als in het begin. Misschien als hij niet zoveel had bezuinigd. Had het, maar waar zit je dan tegenaan te bezuinigen? Het Blijkt toch dat je, dat je organisatie daar niet helemaal deugt? Ga dan niet de hele tijd doen alsof ik iets verkeerd doe met mijn kunsten. of dat Polen iets verkeerd doen. of. of leer nou eerst ook eens een keertje bezuinigen. Ga, ga nou eerst eens kijken hoe dat moet. en ga dan tegen mij zeggen dat we weer gaan bezuinigen. Maar je gaat toch. Ik wil het hele woord bezuinigen. in de komende kabinetsperiode gewoon helemaal niet meer horen. 36 jaar wordt er al bezuinigd. of volgens mij nog langer, maar ik lees 36 jaar de, de, de kranten. Uh, volgens mij moest er toen ook iemand verantwoordelijkheid nemen. Dat was toen Wiegel en, en, en Van Acht. Over de bezuinigen gesproken. Ik heb gehoord, of dat vertelde laatst iemand... dat, dat uh, uh, het beeld was dat Wiegel gooide de ramen wijd open... En, en het bleek dat Van Acht het geld met bakken naar buiten smeet En tegen ons zeggen dat, dat, dat, dat we moeten bezuinigen. Uh, pff, dit, dit bedoel ik dus. 1976, laten we doorgaan naar 1977, laten we doorgaan naar 1978. Ik, ik, ik, ben, ik, ik ben uit mijn, uit uit hum. Uh, uh, uh, uh, red me. Da, Danielaw red me. Ja verder helemaal niks. Ach ik denk ik zeg maar even, anders zullen we nog beleven dat ik juel niet ga geven, mini waarlijk dat het lukken giet, min dat man. Het langst moest door mijn stadden, dichterbij haast de hele wereld. Die wereld vol met ruziemakers, mensen die vergis wat wilden, en mee van hun spied vertulden, en zo mee wel in pakken zulten wie niet dat ze doodelijk giet. Dichtbij. Ik ken ze goed en zij kent mee. We hebben het mooi en blind erbij. We doen het zo, want zo ben wij. Mini, dat dat ooit veranderd giet. Daniel Lo is prachtig lied. Ja, ik, ik, ik moet uh, uh, mijn excuses aanbieden, denk ik. Ik zit nu in 1976. Uh, we hebben nog een minuut of t -t -t twee, drie. Uh, dat sterven gaat, dat gaat niet meer gebeuren. Dat het zit er gewoon niet in. Uh, dat gaat me niet meer lukken. Wat een afgang, zeg. Ja, de story of my life. Ik ben gewoon uh, veel te druk gewoon niet geconcentreerd genoeg om een beetje behoorlijk te sterven of zo. Of te druk met andere dingen. of ik, ik, ik weet niet wat me mankeert, maar... Uh, ik vind het vooral lullig voor jullie. Het was een spectaculaire... Uh, maar ik kan niet opeens nu gaan doen alsof ik in 1976 dood ben omgevallen. Dat, uh, dat gelooft natuurlijk helemaal niemand. Het enige wat ik kan doen is jullie beloven dat... Uh, als het zover is dat... Uh, uh, als ik dan daadwerkelijk sterf dat jullie de eerste zijn die het... Uh, die het hoorden. En, en ik, ja, ik maar niets dan mijn excuses aan te bieden. dat De carthage is gewoon uh, mislukt. En intussen zit Jan van der Putt ook tegenover me. Die, die komt weer met nieuws. Ik dacht dat ik dat, in ieder geval van dat nieuws verlost was. Maar daar ga ik ook maar weer gewoon naar luisteren. <laughs> dan hoop ik dat hij een beetje... Heb je een beetje leuk nieuws, Jan? Wel, uh... JSF. Oh, ja. JSF, gelukkig. Nee. Nou, dat hoopte ik al. Daar heb ik echt zin in. JSF, er is weer wat mee, zeker. Ja, dan gaan we dat de komende zes jaar weer volgen. Uh, ja, sorry. Wat een afgang, zeg. Maar Egon Kacht en de troep die uh, voor mij dit uh, erbarmentietje uh, op plaat hebben gezet. En eigenlijk uh, had ik nu gewoon mijn mond gehouden omdat ik dan nu al lang dood was geweest. Maar uh, ja, ik leef nog en vind het ook moeilijk om mijn mond te houden, moet ik zeggen. Maar het is ook een beetje lullig om hier doorheen te praten. Dus, uh. Maar ja, nogmaals mijn excuses. Dit was uh, zomernacht met Maarten Verdozen, wel Ik heb een spectaculaire sterfzijde beloofd. Het is niet gelukt. Het is altijd hetzelfde. Dus gaan we zo weer naar de Jezef luisteren. Met Jan of iets over de Jezef. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Heb je er wel zin in Jan in het nieuws? Ja! Ik vind dat best mooi okay. om eens dus even om half twee het nieuws okay. te doen.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 Tandards spannen een kort geding aan tegen minister Schippers van Volksgezondheid. De aanleiding is het besluit van de minister om eind dit jaar te stoppen met het experiment met vrije tarieven. De tandartsorganisatie NMT vindt dat onbehoorlijk bestuur van Schippers. Het experiment zou drie jaar duren en de minister maakte er een eind aan onder druk van de Tweede Kamer. De bedoeling was dat de tarieven door marktwerking zouden dalen, maar tot nu toe zijn ze juist gestegen. De Argentijnse oud-dictator Videla is veroordeeld tot 50 jaar zelf... voor zijn aandeel in de Grootscheepse diefstal van baby's tijdens zijn bewind. Baby's van politieke gevangenen werden systematisch geroofd. Ze werden ter adoptie aangeboden aan aanhangers van het bewind. En in totaal zouden minstens 400 kinderen zijn geroofd. Videla was een macht van 76 tot 81... en hij zit al een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op tegenstanders. In Londen is het hoogste gebouw van Europa geopend, de Shard, oftewel de Scherf, 310 meter hoog. Wolkenkrabber lijkt op een enorme glasscherf en de Britse prins Andrew was vanavond bij de openingsceremonie. Die werd afgesloten met een lichtshow op dat glazen gebouw en ook de premier van Qatar was bij de feestelijke opening. Want zijn land is gedeeltelijk eigenaar van dat gebouw, de Shard, in Londen. Vannacht in het zuiden en zuidwesten is er nog een bui. Overdag is het bewolkt. Er komen meer buien. Later op de dag ook zon. En het wordt 20 tot 24 graden. Dat was het NOS Journaal. Dankjewel, Jan. Nee. Ik ben toch blij dat ik u nog even meegepikt heb. Goed, hè? Nou, dat <laughs> ben ik ben nu ook maar bewust, want dat had ik anders gemist. Ah, ja. Ik vind vooral die kinderen van Fidela vind ik een heel uh, prachtig... Uh... Fascinerend. Verhaal. Nou ja, die man was in 1976 ook al in het nieuws. Ja. Dus, uh... Ja, daar had ik het net over. Dat, uh... Goed, we zijn uh, nu toegekomen aan iets uh, waar ik heel trots op ben. Ik mocht van uh, de mensen van Zomernachten uh, een uh, concert uitkiezen. Ik ben zo brutaal geweest. Ik, heb tot nu toe, ik ben anderhalf uur min of meer aan het woord geweest. Ik heb helemaal niks van mezelf laten horen. Ik dacht, wacht maar, ik mag een half uur een concert laten horen. Dit is een concert van mijzelf. Wat ik in de tijd in 2009, geloof ik, mezelf cadeau heb gedaan... met een stel geweldige muzikanten, met Wouter Nick op Dranssen, Egon Kracht, Marcel de Groot, Richard Heijeman. Uh, ik heb werkelijk een, een zalige tour met die gasten gehad. En als je het afgelopen anderhalf uur geluisterd hebt... dan begrijp je dat ik beter uh, kan uh, uh, zingen dan, dan, dan praten. Uh, uh, geniet de komend uh, uh, half uur Maarten Vrozengal en noem het maar vrienden.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 Ach man, laat je baard staan, maar reds mij niet. Trek een jurk aan, ach man, trek een mooie perse jurk aan, maar reds mij niet. Restoreer je kerk, stuur je kinderen ten oorlog. Lees handen tot je blind bent, maar reds mij niet.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 Dat ik denk, ik denk dingen dat ik zeg. Oh mijn God. al Heeft iemand mij wat aan gedaan? Niet meer. Ik vond altijd van alles iets. Nu vind ik, vind maar beter niets. Oh mijn god, alho! Oh. Waar ben ik al vooruit gegaan? Als ik mezelf niet meer, dan denk ik, ik zoek het zelf maar uit en ruim je eigen rotzooi op. En zie je daar dat joog van zengers Die sloeg jou altijd in elkaar Moet je hem nu zien zitten Hij huilt alleen nog maar Hoor je de bal, hoor je de vlaggen Hoor je de jongens van HSV Hoor je hun noppen op de tegels Loop jij stiekem Mee. Straks gaan wij met kruif naar Duitsland. En ik, ik zal ons plakboek doen. En dan zul je het dan beleven: worden we wereldkampioen. Zonja nieuwe crème, zonja is verdrietig, zonja nieuwe trui, zon nieuwe ringtop, zonja nieuwe jas, zonja blijft verdrietig, zonja nieuwe lamp. Zonja nieuwe pumps, zonja is verdrietig, zonja nieuwe bril, zonja nieuwe hoesje zonja nieuw recept, zonja blijft verdrietig, zonja nieuwe broek. Oh, oh, oh. Zonja nieuwe zonja nieuwe bank, zonja is verdrietig. Zonja nieuwe rock, zonja nieuwe borsten, zonja nieuwe koepel. Zonja blijft verdrietig. Zonja nieuw nieuwe bagage, zonja nieuwe kussens, zonja nieuwe puren, zonja nieuwe schoenten, zonja nieuwe concertshow, zonja nieuwe lijn. En nog maar weer een vriend en weer een, vriend, en weer een nieuwe vriend En weer een nieuwe vriend, en weer een nieuwe vriend Ik zou gewoon graag gewoon eens keer een keer gewoon Gewoon eens keer ik, één keer met één meisje gewoon Niet altijd met z'n allen gewoon gewoon keer ik een keer met één meisje, gewoon. Gewoon normaal, gewoon, gewoon spectrum. Gewoon normaal, gewoon, spekt, gewoon, maar, gewoon, spekt, gewoon, Ik zou gewoon graag gewoon keer, één keer, gewoon. Gewoon keer ik een keer met één meisje, gewoon. Niet altijd meteen met z'n allen gewoon. Gewoon eens een keer ik, één keer met één meisje, gewoon. Gewoon maal, gewoon, gewoon spek. Gewoon maal, gewoon spek. Gewoon maal, gewoon. Voorbeeld, voorbeeld, voorbeeld, voorbeeld. Dat kun een biertje drinken. één biertje drinken, twee biertjes drinken, drie biertjes drinken. Ik met één meisje gewoon eens keer een biertje drinken. Niet altijd meteen met één alles biertje drinken. Gewoon een keer ik met één meisje gewoon eens keer een biertje drinken. Gewoon maal. gewoon, gewoon, Spet, gewoon, maal. gewoon, speet, gewoon. En dan voor wat voort voor voor vol, voort, voort. Naar de koning van de burgers, gewoon. Burgertje kaas, gewoon ananas gewoon, gewoon gezellig, burgertje gaan wij gewoon, gewoon ik met één meisje, gewoon gezellig, burgertje gaan wij gewoon, gewoon maal, gewoon gewoon spekt, gewoon maal, gewoon gewoon spekt, gewoon gewoon maal, gewoon gewoon, spekt, gewoon. gewoon. en dan volop, volop, naar de bioscoop, naar de bioscoop, naar de bioscoop Ik met één meisje naar de bioscoop, gewoon Niet altijd meteen weer met z'n allen naar de bioscoop, gewoon Gewoon een keer ik met één meisje naar de bioscoop, gewoon, gewoon maal, gewoon, gewoon spekt, gewoon maal, gewoon spekt, gewoon maal, Van En dan voor wat, voor wat, voor wat, voor wat, voor wat. Zit ik bij haar thuis op de bank, gewoon Ik bij één meisje op de bank, gewoon niet dat meteen weer met z'n allen op die bank gewoon Gewoon eens, ik met één meisje op de bank. Gewoon, gewoon, gewoon, gewoon. spek. gewoon. Een een voorbeeld, voorbeeld, voorbeeld, voorbeeld. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik heel lief op geen blik, aan haar oorgoon. Ik in mijn eentje aan dat oorgoon. Niet altijd meteen weer met z'n allen aan dat oorgoon. Gewoon eens keer x met één meisje, ik aan dat oorgoon. Gewoon maal, gewoon, gewoon spekt. Gewoon Dan maal, gewoon, gewoon spekt. Gewoon maal, gewoon spekt. Gewoon gewoon spekt. Gewoon. Ga je wakdoe, ga je wakdoe, grijp je toe, ga je wakdoe, ga je je Gaat je wak toe, gaat je wak toe, gaat je wak je wak je wak toe, je wak toe, je wak je toe, je wak toe, je je Is mijn vriend van. Haap alles, haap echt alles, haap een vies, haap een scooter, haap toch haap alles, haap alles. Ik heb niks, ik heb niks, ik heb niks, ik heb niks, ik heb niks, ik heb niks. Maar koop ook niks, koop niks, koef niks, koef niks, koop niks, koef niks, koop, koop, koop. Nee, ik wil alleen maar gewoon keer één keer gewoon. Gewoon schiet ik één keer met één meisje gewoon. Niet altijd meteen weer met z'n allen gewoon. Gewoon schiet ik één keer met één meisje gewoon. Gewoon, gewoon, gewoon. Gewoon, gewoon, gewoon. Geef gewoon, gewoon. toe, je wat toe, je wat toe, geef je wat je wat toe, geef je wat toe, geef je wat je wat toe, geef je wat toe, je. Gaat je wak toe, je wak toe, gaat je wak toe, je wak toe, gaat je wak toe, je wak toe, gaat je Mijn zomernachten. Ik hoop dat u het heel fijn gevonden heeft. Morgen is de laatste aflevering van zomernachten van dit jaar. En dan is de, uw gastheer Hans van de Wal. Hij is de vader van de vorig jaar overleden cabaretière Floor van de Wal. Uh, ik zou maar gaan luisteren als ik u was. Ik wens u voor nu een hele fijne nacht. En mocht u nog niet kunnen slapen... nachtzuster Astrid de Jong van Omroep Max komt zo bij u.